Rudy bericht met het NOS Journaal. Kredietwaardigheid van België met één stap vanwege bezorgdheid over de stabiliteit van de Belgische banken en het uitblijven van een regering. Waar doet het bureau België af naar de EE status? De afwaardering komt niet als een verrassing. België kreeg bijna een jaar geleden al een waarschuwing van S&P. Ook steeg de rente van Belgische staatsleningen de afgelopen dagen. De missionair premier Termen zegt dat België ook na de afwaardering nog steeds een van de meest kredietwaardige landen van Europa is. Wel benadrukt hij dat het nu nog noodzakelijker is om de begroting voor 2012 af te ronden.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 In Amsterdam zijn de prijswinnaars van het documentairefestival Itfa bekendgemaakt. De prijs voor de beste lange documentaire ging naar de Zuid-Koreaanse film Planet of Sneel over een doofblinde man die trouwt met een vrouw die ook een handicap heeft. De prijs voor de beste Nederlandse documentaire is voor Jessica Gorter. In haar 900 Days kwamen komen overleven aan het woord van het beleg van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Het vaar in Amsterdam duurt nog tot zondag. Als de belangstelling zo groot blijft als de afgelopen dagen, trekt het festival dit jaar een recordaantal van zo'n 200.000 bezoekers. In de Eredivisie voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Koploper AZ nam het thuis op tegen FC Utrecht. De Alkmaarders wonnen met 2-0 door de doelpunten van Elm in de 67 e minuut en Goedmonton vlak voor tijd. Door de overwinning staat AZ nu zes punten voor op de nummer 2 PSV. Het weer, vannacht opklaringen, vooral op de Wadden kan het hard gaan waaien De minima lopen uit 1 van 3 graden in het oosten tot 7 vlak aan zee Overdag eerst droog, maar later van het noordwesten uit wat regen En wordt dan een graad of 10 Dit was het Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van GFM op tv, radio en internet. GFM Met nu, see it Zie zie het op jou Sieve en zonpoort. Inmiddels zijn de Futuristic polar Bears gestart met een set. En ja de Futuristic Pollerbeers, oftewel Franco, Luca en Stefano Ze zijn in 2010 begonnen als, uh, als een DJ production team Ze kennen elkaar al vele vele jaren in de DJ uh, circuit En ja ze, ze zijn, uh, Ja, hoe kom je nou aan die naam Futuristic polar Bears nou? Ze hadden gewoon een ondergrondse studio in Noordpool. Ja hun producties uh, Die, die hey, hebben al heel veel uh, Volgers uh, opgeleverd Onder andere Dimitri Vegas en Like Mike Michael Woods uh, uh, Kid Massive Steve Angelo, Paul Okenvold Funkagenda Ze willen me allemaal draaien En supporten Labels uh, die, uh, die zaten ook uh, Niet uh, te wachten Die zijn gewoon gelijk op ze afgestapt Want, ja ze hebben hier overal op de wereld al gedraaid. En geloven, deze jongens gaan er nog verder schoppen als waar ze al waren. Ga door met deze set. Want het is een unieke zaal met Progressive Meets Techie House. Dit is idiot. Met de futuristic powerbeers. Tot aan de elf uur. Hou me hier.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 Gueve <laughs> referred All okay. okay.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 U bent stil en wat is waar ik Tot Galaxie, we zijn nog even ingeschraafd tot Galaxy zo antwoord. Met in de mix, de Futuristic polar bears. En helaas komt ook alweer een einde na deze aflevering van C.I.E.T. Gewoon vrijdag 25 november Je hebt de nodige nieuwtjes kunnen horen, de heetse releases En natuurlijk deze daad van de set van de Futuristic polar bears. Maar dat was die KKK en volgende week vrijdag Zijn we wel? gewoon weer gezellig, vanaf 9 uur bij je met een nieuwe lading hits en dan beloof je echt de nieuwe van de loopers te draaien Amnesia. Nou, dat is wel zo verstandig als je gewoon op mijn harde schijf zit hier in de studio. Ik zeg tot volgende week vrijdag. Tot ziens.